Nou, we zijn allemaal nog een klein beetje aan het nagenieten uh, wat betreft het vrouwenvoetbal. Want uh, ja, we zijn natuurlijk kampioen geworden, daar zijn we trots op. En we zijn helemaal trots op uh, Jackie Groene, Want uh, we zagen op de tv al een uh, heel interview wat uh, Marco Staps had met, uh, met deze Jackie. En uh, nou gaat het eindelijk gebeuren, want ze wordt gehuldigd. Ja, en dat gaat allemaal plaatsvinden uh, ja, aanstaande zaterdag, 16 september. Ik heb aan de telefoon Michael Loods. Hallo Michael. Goedenavond, hey. Hey, nou uh, dat, uh, dat wordt nogal wat zeg. Uh, is het niet een beetje laat voor een huldiging? Ze had toch veel eerder al gehuldigd moeten worden? Want ze heeft wat gepresteerd hè? Ja, ja inderdaad. Een uh, terecht punt. Alleen door allerlei omstandigheden. Uh, agenda uh, het niet helemaal toe. En uh, daarnaast uh, ja, was het een beetje een lastige verhaal. Omdat ze natuurlijk niet de is in de gemeente Goorlen. Maar in het uh, Belgische. poppel uh, maar desondanks vonden we vanuit de oude voetbalclub VV Hiel, uh, dat toch een hul in onze plaats zou zijn. Ja. Dus vandaar dat ik een overleg, uh, de datum van 16 september is uh, geprikt. Ja, hoe heeft ze gereageerd toen uh, jullie met het nieuws kwamen? Ja, natuurlijk hartstikke positief. Uh, Betrokken meid, uh, Zeker bij de uh, voetbalclub. Uh, altijd uh, enthousiast. Uh, nog steeds trouwe uh, supporter en uh, uh, aanhanger van de uh, dames. Het staat regelmatig nog langs de lijn, dus uh, ja, korte lijntjes. En uh, ja, blijft het blijft toch erg leuk om uh, de prestatie nog even in het extra zonnetje te zetten. Ja, inderdaad. Nou, de huldiging sowieso. En het is natuurlijk ook kermis, hè, dus dat betekent dat het extra feest is. Uh, dan had ik ook iets gelezen over loodjes die je kon kopen. Uh, leg eens uit, wat gaat daar nog meer omheen gebeuren? Ja, we hebben geprobeerd om uh, zeker ook... Jack is natuurlijk op jonge leeftijd bij VVG heel voetballen. Uh, hè, dus jeugd en sporten en voetbal. Het hangt allemaal als rode draad uh, daaromheen. Dus uh, we hebben geprobeerd om uh, zoveel mogelijk jeugd vanuit uh, de voetbalclub en uh, de basisschool in Riel... te betrekken bij, uh, bij de huldiging. Dus inderdaad de in combinatie met kermis gemaakt. Dus op het moment dat de kindjes een kaartje van een attractie kopen... krijgen ze gelijk een uh, gratis loodje. Oh. En uh, net voor de duldiging uh, zullen wij uh, de loterij uh, draaien en dan uh, kunnen de kinderen allerlei uh, voetbalgerelateerde en oranje gerelateerde prijzen winnen. Nou, hartstikke goed. Nog even de laatste details voor jou. Hoe laat begint het? Waar moeten we zijn? Vanaf uh, 6 uur uh, zijn alle kinderen welkom uh, op de kermis. En wat ik zei, uh, de, de attracties, bij elke attractie uh, krijgen ze een, uh, een loodje. Om acht uur is dan uh, vervolgens de prijsdreiging voor de kinderen van die loterij. Eh, en om half negen eh, hopen dat eh, Jacqui eh, gearriveerd is in Giel, zodat we haar eh, op de paste wijze een zonnetje kunnen gaan zetten.